Hey. Je hebt me in het leven steeds liefde gegeven. Je dacht slechts aan mij. Je hebt zonder klagen mijn zorgen gedragen. Je nu toch danken voor al datgene wat jij voor me deed. Want geen ander dan jij was altijd zo lief voor mij in vreugde en in leed. ja